Jan van der Putten met het NOS-journaal Grootverdieners in Frankrijk een belastingtarief van 75% tegemoet zien als François Hollande de presidentsverkiezingen wint. Dat zei de sociaaldemocratische kandidaat gisteravond op een campagnebijeenkomst. Boven de 1 miljoen zou het belastingtarief 75% moeten zijn omdat zo'n hoog inkomen ongepast is, zei Hollande. Hij hamerde op een eerlijker economie voor de lage inkomensgroepen en de middenklasse. Hollande heeft in de peiling een voorsprong op de centrumrechtse president Nicolas Sarkozy. De eerste ronde van de presidentsverkiezing in Frankrijk is op 22 april. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het cruiseschip ligt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychelles. Door brand in de machinekamer zijn de verlichting en de airconditioning uitgevallen. De Fransen nemen ook de communicatie met de kustwacht over en ook de coördinatie van de hulpverlening. Het schip heeft 636 passagiers en 413 bemanningsleden aan boord en ze maken het goed, zegt de Italiaanse rederij Costa Grossiere. Die rederij is ook eigenaar van de gekapseisde Costa Concordia. De politie in Londen is bezig met het ontruimen van het plein bij St. Paul's Cathedral, waar tenten stonden van de Occupy-beweging. De kamp was een protest tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De gemeente had opdracht gegeven voor de ontruiming. De betogers hadden daartegen beroep aangetekend. Maar het gerechtshof in Londen oordeelde vorige week dat het verwijderen van het kamp wettelijk gerechtvaardigd is. Toen de ontruiming bij Sint-Pols vannacht begon, richtten sommige occupiers met pallets een barricade op. Maar die werd door de politie gesloopt. Er zijn geen berichten over verzet of arrestaties. Dan het weer nog vannacht. Bewolkt, af en toe regen of botregen en kans op wat mist. Overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog kans op wat regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 41 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Ozaan 3. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug 3 kilometer. Verderop tussen Nieuwebrug en Harmelen 7 kilometer. Tussen Woerden en Harmelen zijn twee rijstroken dicht. Dat was een aanrijding tussen een vrachtwagen en personenauto. Ook een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Europort Voor het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Daar is de linkerrij. En een aanrijding met meerdere auto's op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Knoopend Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht 8 kilometer. Tussen Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de linkerrijsrook dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. En op de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 somebody Your baby. er is niemand die jou leed verzaakt dan hou ik duizend jaar voor jou de woord tot jij mijn al precies waar jij moest zijn, ik lijd honger, ik lijd dorst en kou, ik struin de straten af voor dag en dag, er is niets dat ik niet doe voor jou. De snelweg van de spijt. Spelen winder met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor tijd. Ik maak je gelukkig. Ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het. Ik tien keer rond even uit, tot jij me.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 The sound of sweet surrender Why a shame We never listen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 9 <laughs>